Het is zeven uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Willem-Alexander zal tijdens hun koningschap minder hechten aan protocollen. Dat zegt hij in een interview met het koningspaar... dat de NOS en RTL aanstaande woensdag uitzenden. Mensen mogen me aanspreken zoals ze willen, omdat ze daarmee op hun gemak kunnen zijn, zegt Willem-Alexander. In het interview zegt ook Maxima dat het paar vooral zichzelf wil blijven na 30 april. Iedereen noemt me Maxima, koningin of prinses, dat doet er niet toe. Het is meer wat wij vertegenwoordigen dan de titel. In het gesprek praten Willem-Alexander en Maxima over hun toekomst. Het Rijksmuseum heeft op de eerste middag na de heropening al 12.000 bezoekers getrokken. Het museum is nog tot middernacht gratis toegankelijk. Om de toeloop te spreiden mogen er 75 mensen per minuut naar binnen. En dat aantal stroomt ook per minuut weer naar buiten. Het museum heeft voor de bezoekers een route langs de hoogtepunten gemaakt. De meerderheid van het ledenparlement van de FNV heeft ingestemd met het sociaal akkoord. 83 procent van de leden stemden voor het akkoord. Dat donderdag is gesloten door werkgevers, werknemers en het kabinet. Het oordeel van het ledenparlement heeft geen formele zeggenschap... maar weegt zwaar mee bij het oordeel van de federatieraad van de vakcentrale. Die velt volgende week een definitief oordeel over het akkoord. De FNV is de grootste vakcentrale in Nederland. De op één na grootste vakbond, het CNV, gaat ervan uit... dat ook zijn leden instemmen met het akkoord. In Polen is een gigantisch standbeeld van paus Johannes Paulus II onthuld. Het standbeeld is met bijna 14 meter het grootste ter wereld van de Poolse paus. Het standbeeld staat in Sjestogowa, in het zuiden van het land. In de stad staat het voornaamste pelgrimsoord van Polen... de Jasnagora Kloosterkerk met de beroemde Zwarte Madonna... Het beeld is betaald door een particulier die zegt dat dankzij de paus zijn zoon van de verdrinkingsdood werd gered. Johannes Paulus II overleed deze maand acht jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht af en toe regen of motregen. Morgen overdag wordt het droog, breekt de zon door en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, welkom bij aflevering 10.386... met vier eredivisiewedstrijden, korfbal en volleybal. We beginnen met een wedstrijd die voor beide ploegen nog van groot belang is. Ze hebben allebei nog hoop. Vitesse hoopt op puntenverlies van PSV en Ajax de komende weken... Eh, zodat ze kampioen kunnen worden daar in Arnhem. En Roda hoopt op eh, meer punten... zodat ze de na-competitie kunnen ontlopen. Richard van der Malen zit in Kerkrade. 20 minuten zijn we bezig in het diepe zuiden. En de betere ploeg tot nu toe is Roda JC. Tweemaal waren ze dicht bij een goal al in deze wedstrijd tot nu toe. Tegenover een zwak Vitesse. Het is mat, het is slordig, het is traag. Ik hoorde het mezelf ook vorige week zeggen in de thuiswedstrijd tegen Nac Breda. Maar toen was het eerste moment van Boni meteen een doelpunt. Dus wat dat betreft zegt het misschien niet zoveel. Maar twee grote kansen dus al voor Roda. Met name de eerste, een actie door de as van het veld met de moesje. De kans voor Donald... Schot op de paal en daar kwam Vitesse dus goed weg. En vier minuten later een goede voorzet. Vanaf de linkerkant die door aanvoerder Kasia bijna in eigen doel werd gewerkt. Kortom, het is Rode JC dat de aanval zoekt tegenover een afwachtend Vitesse. Dat nu de ingooi mag gaan nemen aan de linkerkant van het veld met Van Aanholt Terug naar een schouderblessure in het elftal van Fred Rutte. Havenaar nu in het strafschopgebied legt de bal breed naar Ibarra. Aanval nu van Vitesse. Het lijkt er een klein beetje op. Maar het schot van Ibarra wordt gekraakt onderweg door Danilo. De bal gaat over de achterlijn en zo is het na ruim 20 minuten in Kerkraden 0 tegen 0. Zoals gezegd, er zijn nog drie wedstrijden. NAC, NEC en Herakles tegen Groningen om kwart voor acht en om kwart voor negen. Vanuit Den Haag de late wedstrijd tussen ADO, Den Haag en FC Twente. We hebben ook korfbal. Fortuna tegen KZ en Fortuna kan zomaar finalist worden in Ahoy. Overigens vertel ik eerst nog even dat bij de andere play wedstrijden in de halffinales, PKC Blauw-Wit is het 1-1 geworden... doordat Blauw-Wit vanmiddag in Papendrecht won met 28-25. Aijld Kloosterbuur zit bij Fortuna, KZ en Fortuna kan dus voor een verrassing zorgen. Ja, ze zouden als ze kunnen, als ze kunnen weer een verhaal van uh, KZ. dan kunnen ze in die finale komen. Daar zijn ze echt aan toe. Dat is al negen uh, jaar geleden. En wacht even op het begin van de wedstrijd. De supportersgroepen uh, zijn al wel vast begonnen met hun wedstrijd. Want uh, die hebben zoals goed korfbalgebruik betaamd. Behoorlijk wat slingers op het veld gegooid. Je hoort dus niet alleen wat uh, muziek, maar ook waarschijnlijk wat bladblazers op de achtergrond. We zijn nog wel even bezig met die snippers. Wachten dan uh, op de wedstrijd. Die be belooft wel spannend te worden. Want in de competitie won Fortuna ook de uitwedstrijd. Net als nu uh, het geval was. En uh, verloren thuis uh, van KZ. Maar de sfeer uh, in de, hal, de hallen is in nou elk inspirerend. Het is... Het barst dus vol. en de deur moeten ze nee verkopen. En als ik vraag hoeveel mensen zitten er nou eigenlijk in? Uh, dan luidt het antwoord ze nou 800. Dan mogen erin meneer. En als je dan vraagt van ja maar hoeveel zijn er dan? Dan zegt ze nog steeds er mogen 800 in meneer met een kniphoog. En dan weet je wel hoe laat het is. We hebben vanavond ook nog volleyball Sliedrecht kan landskampioen worden bij de vrouwen. Dan moeten ze alleen een puntje pakken tegen Dynamo. Langs de lijn zaterdagavond. We zijn er tot 11 uur met Sport en... Muziek.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 Bye.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 Van de Eerste kans Vitesse en hij zit er meteen in. Het is Mike Havenaar die scoort. Zijn achtste van dit seizoen is Geblesseerd geraakt bij die kopbal van dichtbij. Maar de scheidsrechter wees naar de middencirkel. En dat betekent dus dat het doelpunt wordt goedgekeurd. Voorzet komt van Ibarra, de Ecuadoriaan vanaf rechts. En Havenaar, zoals zo vaak met zijn lengte, is een goed wapen van Vitesse. Komt hoog. Boni is de bliksemafleider. En dan staat daar ineens Havenaar. Niemand bij Rode JC in het centrum doet iets. En de Nederlandse Japanner, zoals hij dan genoemd wordt, kopt de bal onberispelijk binnen. Ligt nog steeds op de grond, maar de goal telt. En Vitesse leidt dus met de eerste kans van de wedstrijd. Notabene, want tot nu toe was het spel van de Arnhemmers lamlendig stroef. Rode JC duidelijk beter bij de les voor Roda. Misschien deze wedstrijd nog wel belangrijker. Staan op de 16e plaats. 26 punten. Het gat met AZ en RKC op dit moment de grootste concurrenten. Zij hebben allebei 4 punten meer. Dus Rode JC zal toch echte punten moeten gaan binnenhalen de komende wedstrijden. Maar de eerste de beste kans van Vitesse ligt er dus direct in. En het is Mike Havenaar die scoort voor de Arnhemmers met een kopbal. En dan moet Rode JC dus weer opnieuw beginnen. Rode JC dat tot nu toe de betere ploeg was. Twee grote kansen kreeg om de score te openen met Donald een bal op de paal en Kasia nou opnieuw gevaarlijk uh, voorzet vanaf de linkerkant die bijna een eigen goal schoot. Roda JC mag dus weer opnieuw gaan bouwen aan een aanval en kijkt tegen een 1-0 achterstand aan. Brood, de coach van Roda heeft behoorlijk wat wijzigingen aangebracht in zijn elftal. Geen Ramsey vanavond, geen Delorsje, ook geen Hupperts. Allemaal geslachtofferd na die slechte wedstrijd van vorige week in Enschede tegen FC Twente. Er is Plaats voor Donald nadat hij disciplinair geschorst was. Weer in de basis. Ook plaats voor Zutjuin vanaf het begin. En de moersje die terugkeert van een hamstringblessure. Roda, zoals we dat in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd zien. Heeft het balbezit met Fledderis, de middenvelder. paast de bal in de middencirkel naar Bonifacia. de controlerende middenvelder. Maar dan is de balvlies aan de kant van de thuisploeg. En kan Havenaar namens Vitesse overnemen. Vitesse dat de laatste 7 wedstrijden op rij wist te winnen. Wat dat betreft zit het natuurlijk wel goed... Met met het vertrouwen, maar het begin hier in Kerkrade was tot nu toe niet om over naar huis te schrijven. Toch is het 0-1 door de goal van Mike Havena. Laten nou eens kijken wat er in het buitenland is gebeurd. In de Engelse Premier League. Arsenal, North City 3-1. Aston Villa, Fulham 1-1. Everton, Queen's Park Rangers 2-0. Reading, Liverpool 0-0. En Southampton tegen West Ham United 1-1. Manchester United gaat een kop. 77 uit 31. Dat zijn er 12 meer dan City uit Manchester. Want die hebben er 65 uit 31. De derde plaats is voor Arsenal. 59 uit 32. Plaats 1, 2 en 3 geven recht op Champions League... En de vierde plaats geeft recht op de voorronde Champions League. Die vierde plaats is voorlopig voor Chelsea. Dat heeft er 58 uit 31. Maar vijfde is Tottenham met 58 uit 32. Dat is overigens een Europa League plaats, die nummer vijf. Dan de Bundesliga. Bayern München-Nürnberg 4-0. Greuter vuurt tegen Borussia Dortmund 1-6. Wolfsburg-Hoffenheim 2-2. Mainz-HSV 1-2. En Fortuna-Düsseldorf werden Bremen 2-2. Om half zeven is begonnen Schauke 4 tegen Bayern Leverkusen. Het is daar nog niet gescoord, 0-0. Stand aan kop, Bayern München is kampioen al, 78 uit 29. Er zijn er 20 meer dan Dortmund, dat heeft er 58 uit 29. Dan volgt Leverkusen, 49 uit 28. En ik zei al, eh, net als in Engeland, de eerste drie plaatsen... Nee, in Engeland waren het er zelfs vier de eerste drie plaatsen geven. Nee... Net als in Engeland. De eerste drie plaatsen geven recht op Champions League voetbal. Nummer vier mag naar de voorronde van de Champions League. Dat is voorlopig Schalke 04. 45 punten. Vier minder dan Leverkusen. 45 heeft er ook Freiburg. En op de zesde plaats staat Frankfurt met 42 punten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 met Mermaid. Roda Vitesse en Richard van der Waarden. 1-0. Eén kans voor Vitesse in Kerkrade. En hij zat er meteen in. Mike Havenaar. En dat is de tussenstand op dit moment. Rode JC in het eerste half uur de betere ploeg. Danilo zojuist even geblesseerd geraakt. Na een overtreding van Ibarra. Maar belangrijker is nu de corner. Wordt gekopt door Biemans. Maar niet de goede kant op. En via Ibarra dan hoog in de lucht. De rechterspits van Vitesse. Van Ginkel pakt dan de bal op. Aan de linkerkant van het veld. Vitesse nu over de eigen helft. En dan tegen Biemans aangeschoten door Van Ginkel. Biemans die vervolgens weer in... Inlevert bij Van de linksbek. Vandaag speelt hij met een soort Edgar Davids brilletje. Was twee weken lang geblesseerd aan zijn schouder. Maar liep twee weken geleden toen hij geblesseerd raakte ook uh, oogletsel op. En vandaar dus uh, dat brilletje bij Van Aanholt. Rode JC nu weer met uh, de moesje. Goede combinatie. Trekt dan zelf weer uh, naar voren. Speelt de bal terug naar... Donald, die is handig aan de rechterkant nu met Van Aanholt En via de linksback van Vitesse gaat de bal dan over de zijlijn. En dat betekent dus een ingooi voor Rode JC. Ruud Brood meldt zich aan de zijlijn. Niet tevreden natuurlijk over het spel van zijn ploeg. Hoewel Rode natuurlijk wel de betere ploeg. Maar de kansen moet je wel afmaken. Zeker in deze fase van het seizoen. Rode JC heeft de punten ongelooflijk hard nodig. Vitesse nu weer met een aanval aan de linkerkant. Boni, kort combinatie met Kakuta. Die wordt dan opgejaagd door Zutjuin. Vandaag kreeg hij uh, uh, een kans in de basis van Brood. En dan is er alweer balverlies aan de kant van Vitesse. Aanval nu weer van Roda met Malki Nog niet veel van hem gezien. Speelt de bal naar de buitenkant waar de ruimte ligt. Voorzet van Bonifazia. Dan moet Veldhuizen komen. Doet dat goed Vitesse dat al dertien maal dit seizoen de nul wist te houden. Is toch een eigenschap van een kampioensploeg. Je moet er toch rekening mee gaan houden met Vitesse. Dat dus de laatste zeven wedstrijden wist te winnen. Er is eenvoudigweg minder druk bij Vitesse dan bijvoorbeeld in Eindhoven. Dan ook in Amsterdam. Hoewel het verschil met Ajax wel drie punten is. En Vitesse heeft ook nog eens een minder doelsaldo. Maar goed, de ploeg zit heel duidelijk in een flow. Er is heel veel vertrouwen in het elftal. En Vitesse wacht heel geduldig vaak af. Tot het kan profiteren van een fout van de tegenstander. Weer een aanval van Roda. Goed gecorrigeerd door Theo Jansen. Die opnieuw heel sober speelt daarbij Vitesse. Maar dan is er een foutje van Havenaar. Nieuwe aanval van Roda JC. Dat recht het beste van maakt. Geconcentreerd speelt. En de aanval zoekt en dat moet natuurlijk ook. Nu is het aan de linkerkant flederen. Speelt de bal terug naar Wilaert. Vandaag in het centrum van de verdediging. En Wielaert speelt de bal dan denk ik weer terug naar zijn keeper. Nee, doet dat niet. Speelt de bal naar de linkerkant. Roda bouwt weer aan een nieuwe aanval. Maar Vitesse leidt tot nu toe in deze wedstrijd. Na 35 minuten met 1-0. E Eens kijken of in Delft eindelijk de deuren dicht zijn. En ze eindelijk volleyballen. Ayol Klausseboer. Nee, ik moet je teleurstellen. Ze zijn gaan korfballen hier. Die gaan volleyballen. Maar eerst gaan we naar Richard. Ongelooflijk, maar Vitesse slaat opnieuw toe. Tweede kans van de wedstrijd. En weer is het Mike Havenaar die scoort voor de Arnhemmers door de as van het veld. Weer ziet het er niet goed uit in het centrum van de verdediging bij Rode JC. Sutsuwin staat daar te slapen. En Havenaar die profiteert gewoon met zijn tweede goal van de wedstrijd. En is dit duel dan nu al beslist na 35 minuten in Kerkrade? Oh, oh, oh. Als je dit soort fouten gaat maken dan roep je het onheil over jezelf af... Op het middenveld is er al balverlies en via Boni die die bal heel goed doorspeelt op de borst van Havenaar. En dan is het toch ook Courto die daar niet goed staat te keeper via het lichaam van de Poolse doelman. Gaat de bal over de achterlijn, eh, over de doellijn moet ik natuurlijk zeggen. En zo maakt Havenaar 0-2 in het voordeel van Vitesse. Nou dan toch maar korfballen Aijld. Ja toch maar korfballen. We zijn bijna 10 minuten onderweg. De stand is 5-2 in het voordeel van de thuisplug. Fortuna En uh, Fortuna ja, kan het dus uh, thuis afmaken. Het is de tweede play-off wedstrijd, de kruisfinales. Daar kijken we naar tussen de nummer 2 en nummer 3 van de competitie. Fortuna thuis in Delft tegen Dijk. Eerste wedstrijd dus gewonnen, uit. Uh, zo gaat dat in het uh, korfbal en dan nu uh, twee keer het thuisvoordeel. Het zal niet van vanzelf gaan. Om te beginnen is de tegenstander Dijk, de verdedigend landskampioen. Zal zich niet zomaar gewonnen geven. Dus het is een sterke, maar vooral ook heel nuchtere ploeg. Dan komt bij dat spel van Fortuna. Meer is gebaseerd op uh, emotie en vechtlust. En daar gaan ze ook wel eens aan ten onder. Drie jaar geleden stonden ze er net zo voor als nu. En toen ging het mis. En al negen jaar hebben ze geen finale meer gehaald. Ze zijn echt toe aan een feestje hier. KZ heeft veel meer ervaring in grote wedstrijden. De laatste zes jaar vier keer in de finale. Drie keer kampioen. Dat zijn pas cijfers. Nou, Fortuna is dus heel goed begonnen aan deze wedstrijd. Fel in de, du de duels. Fel in de rebound ook vooral. KZ wat aarzelend. En dat zie je dus terug in de cijfers. Voorsprong van uh, Fortuna is nu 5-3. 1-0 door Eva van der Zon. Daarna kwam Thomas Rijgersbergs. Rommers van Buren. Dat zijn geen namen die je normaal veel op het scorebord ziet. En ja... Dat moet je zeggen dat, uh, dat die het krijgt ook wel verprutst. Twee vrije worpen door no notabene de topscorers van de ploeg Tim Bakker en Stijn van der Vecht. En als je die dan niet benut, dan loop je achter in de scoren. Dat zijn nou net de twee doelpunten die Kazet op dit moment wint. Uh, uh, mist. Om bij te blijven bij Fortuna. Kortom, de thuisploeg Fortuna op de goede weg. Kazet moet toch iets anders aanpakken. Wil ze dit publiek en de thuisploeg kunnen verslaan. You wear met Let's Stay Together. Riesert van de Maanen ziet veel overeenkomsten... met de wedstrijd van Vitesse van vorige week. Alleen de naam is anders. Ja, zo is het eigenlijk inderdaad. Na 30 minuten de eerste serieuze kans eigenlijk voor Vitesse. En dan meteen een goal. En zo was dat vorige week in de thuiswedstrijd tegen NAC ook. Toen was het alleen Wilfried Boni die scoorde. Nu was het Mike Havenaar en heeft inmiddels zijn tweede er dus ook in liggen. Vitesse heeft het balbezit. Het vertrouwen is natuurlijk alleen maar toegenomen na die tweede goal van Havenaar. Roda is behoorlijk van slag na dat eerste goede kwartier dat de ploeg toch had. Nu is het Casja de aanvoerder, schuift de bal naar de middencirkel, naar Boni. Overtreding geconstateerd door scheidsrechter Liesveld. Zojuist ook een uh, wissel aan de kant van Rode hij Al vrij vroeg een blessure van uh, centrumverdediger Danilo. Pas uh, laat opgemerkt door Ruud Brood. Want hij liep al een aantal uh, minuten... Uh, ja Niet helemaal oxelfris rond. De Loosje is zijn uh, vervanger. En Rode JC bouwt nu op moet haast maken. Om misschien toch nog iets uh, aan die achterstand voor rust te doen. Met uh, wilaart de centrale verdediger. Hoge bal gaat uh, richting Frank de Moersje. Wordt weggekopt in het centrum van de verdediging door Van der Heijden. Een van de betere mensen tot nu toe bij uh, Vitesse in dat uh, eerste bedrijf. Balletje gaat uh, laag naar Havenaar. Die kan de bal goed afschermen. Doet dat nu ook weer. En dan via Kakuta terug in de breedte naar Kasia. Kasia. Vervolgens naar Van der Heijden. En Vitesse speelt eigenlijk zoals het dat zo graag doet: een beetje in de leunstoel, een beetje afwachten, een beetje spelend op die counter. Rode JC mag het spel maken en dan profiteren met de snelle jongens. Zeker aan de zijkanten. En van Anold is er daar een van. De linksback voorzet, maar die is niet op maat. Misschien kan Ibarra hem nog binnenhouden. Maar via Tamata gaat de bal dan uiteindelijk slordig over de achterlijn. En dat betekent dat Vitesse toch nog op slag van rust een corner mag gaan nemen. 43 Minuut. Vitesse leidt dus met 2-0. En volgende week wacht die hele, hele belangrijke, misschien wel cruciale wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. En dan zal mogelijk echt duidelijk worden of Vitesse kampioen kan worden van Nederland. De kam de corner kan nu getrapt worden. Natuurlijk door Theo Jansen in de 44ste minuut. Bij de 0-2 spoorsprong van Vitesse zijn zo'n beetje alle lange mensen mee naar voren. Het zoeken is naar het hoofd van Boni. bal wordt weggekopt. Notabene door Malki die daar ook assistentie verleent in de verdediging. Vervolgens gaat de bal opnieuw over de zijlijn en mag Vitesse ingooien. Theo Jansen gaat dat doen. Terug naar Kalas. De rechtsback. Kalas naar Van Aanholt. Het zijn de twee mensen die achterin zijn gebleven bij Vitesse. En via Van Aanholt gaat het dan weer helemaal terug... ...naar Piet Veldhuizen. Ik sprak hem gisteren even op Papendal waar Vitesse traint. Veldhuizen zei toen ik heb twee doelen dit seizoen. 16 keer de nul houden. Tot nu toe heeft Vitesse dat 13 maal voor elkaar gekregen. En vervolgens is mijn tweede doel om gewoon bij de eerste vier te eindigen. Want dat is het doel eigenlijk ook van Vitesse het hele seizoen geweest. Rechtstreeks plaatsen voor Europees voetbal. En vanuit daar kijken of er meer in zit. En natuurlijk willen alle spelers nu het zo dichtbij komt... ...ook proberen kampioen te worden. Dat zou voor. Voor het eerst zijn in de historie van de Arnhemse club. Als het zou lukken. Havenaar nu kort. Combinatie met Van Ginkel. Over de grond. Van Ginkel heeft wat ruimte. Paast nu de bal naar de linkerkant. Daar komt Van Aanholt mee. De linksbek. Voorzet moet dan komen. Wielaard gaat naar de bal toe. De bal gaat uh, naar het strafschopgebied, Combinatie met uh, Kakuta. En dan wegge... Uh, Ramt door Wilaart, opgevangen door Kasia, achterin bij Vitesse. En dan via Kalas gaat het denk ik terug naar Veldhuis. En zo speelt Vitesse de laatste minuten van deze eerste helft dus vol. Vitesse dat het eerste half uur en nauwelijks aan te pas kwam heel erg stroef, mat speelde. Maar bij de eerste kans van Havenaar de kopbal naar de voorzet van Ibarra. Groeide het vertrouwen en was de klap voor Rode J.C. toch wel behoorlijk groot. Mentaal een behoorlijke tik als je goed speelt en dan toch ineens op achterstand komt. En via Havenaar dus nu ook zelfs de 2-0 al gemaakt voor Vitesse. Rode J.C. kan het nog één keer bouwen aan een aanval in de laatste minuut van deze eerste helft. Drie minuten extra zijn erbij gekomen. Rode J.C. kijkt tegen een 0-2 achterstand aan op eigen veld. Twee doelpunten van Mike Havenaar. Fortuna nog steeds voor tegen KZ, Ayold. Nog steeds voor en Barry Schep heeft gescoord voor Fortuna. En wie is Barry Schep? Dat is Mr. Fortuna, de man die hier afscheid neemt uit deze hal. En dan hoopt hij natuurlijk daar een finale plaats aan vast te knopen. Maar dit wordt sowieso zijn laatste wedstrijd in deze Fortuna-hal. Wil natuurlijk graag uitblinken en uh, is nu los. Heeft wel een vrije woord benut, maar zojuist zijn eerste veld, veldgoal. En uh, dat zal hem goed doen. Fortuna heeft een lager schotpercentage dan uh, KZ. Heeft veel meer schoten nodig. Maar voorlopig kunnen ze leunen op een uh, betere rebound. Nog wel steeds die twee uh, doelpunten marge. En uh, ja, wat dat betreft moet uh, KZ iets gaan verzinnen. Want als ze het zo blijven doen, dan gaat uh, Fortuna rustig uh, de rust in. En uh, KZ, daar zitten weliswaar een paar diesels bij, zoals... Uh, Tim Bakker is een echte diesel, die kan in de tweede helft verschrikkelijk uithalen. Al denk je dat hij, eh, dat hij nu rustig aandoet, dan, eh, dan gaat hij flink scoren in de tweede helft. Ik zie eh, Fortuna op deze manier zowel eh, de wedstrijd binnen snijden. Zeker als Marcel Zegaar. de koele kikker van Fortuna, een drie punten voorsprong uit eh, het vuur vuursneep. 9-6 is de stand met nog zo'n 10 minuten op de klok. En de slotfase van Roda Vitesse in de eerste helft, Richard van de Mare. Anderhalve minuut nog in de extra tijd in deze wedstrijd in Kerkrade. Rode JC kijkt tegen een 2-0 achterstand aan. Twee goals van Mike Havenaar. En zoals ik al zei, Vitesse speelt die laatste minuten in de... Extra tijd rustig, de tijd vol via Mike Havenaar. Het is van der Heijden nu, gaat de bal terug naar Veldhuizen. Veldhuizen vervolgens naar de rechterkant, naar Kalas. Rode EC toch behoorlijk van slag hoor. Na die tweede goal met name van Havenaar heeft het eigenlijk geen fatsoenlijke mogelijkheid meer gekregen. Vitesse geeft ook bijna niets meer weg verdedigt ook een stuk beter dan in de eerste 20 minuten. En via Veldhuizen gaat het dan nog één keer naar voren. Boni mooi aangenomen met de borst. Was belangrijk bij die tweede goal toen hij hem met de buitenkant prachtig doorspeelde op Havenaar. En een vrije trap nu voor Rode EC. in de laatste seconde van de eerste helft. Rode EC tegen een 2-0 achterstand aankijkend. Dat is toch een behoorlijke klap. Want de eerste 20 minuten zagen er echt goed uit. Wielaard naar De Loosje. Ingevallen dus voor de geblesseerde Danilo. De Loosje tegen het been aan van Kakuta. Bal gaat over de achterlijn. En Roda gooit dan nog één keer in via De Loosje. Rutten naar de zijlijn gekomen. Rutten die dit seizoen zo ontzettend succesvol is met Vitesse tactisch zeer sterke trainer heeft spelers ook echt bij Vitesse dit seizoen beter gemaakt. Bijvoorbeeld een Van Ginkel, bijvoorbeeld een Kalas, maar ook Van der Heijden die bezig is aan een goed seizoen. Einde van de eerste helft. Scheidrechter Liesveld heeft de bal in zijn handen. En Vitesse staat voor na 45 minuten met 0-2 door twee goals van Mike Havenaar. Oh yeah. Van Maroon 5. Laten we eens kijken hoeveel het bij Fortuna KZ staat. Ayal Kloosterboer. Het is 12 tegen 10 met nog 5 minuten te spelen in de eerste helft. En nu is het een echte wedstrijd geworden. Hard tegen hard, stevige duels. Veel doelpunten, veel mooie doelpunten achter elkaar ook. Vooral van Fortuna. Prachtige sluipdoor, kruipdoor doelpunt van Callista de Graaf. Die bijna van onder de korf toch nog die bal erin weet te krijgen. Dan krijg je de handen wel op elkaar hier in de Fortuna hal. Nu worden ze voor de tweede keer afgefloten wegens een aanvallende fout. En dat uh, zegt de gezichten wel op scherp. Maar nog steeds die twee punten marge voor Fortuna. Het is niet zoveel. KZ blijft maar meescoren. En er kan nog van alles gebeuren hier in Delft. In de Amsterdam Goldrace is Bouke Mollema morgen de kopman bij Blanco. Hij is hersteld van een griepje. En hij denkt dat een nieuw uitgetekende finale in zijn voordeel kan uitpakken. Vanuit Zuid-Limburg, Steven Dadebout. Vorig jaar lag de finish nog bovenop de Kouwberg. Kasparotto won. Van Endert. Van, Endert. van Endert. Ja, van Endert. Ja, nee, Casparotto. Ja. En tussen Kasparotto, Sagan en Van Ende door... zag je toen Mollema op de achtergrond naar de tiende plek sprinten. Dit jaar ligt de finish ruim anderhalve kilometer na de Kouwberg. Net als op het WK vorig jaar. Bovendien is er een extra klim in de finale opgenomen. En dat is een goede zaak, vindt Bauke Mollema. Nou, ik denk dat deze finish en vooral, vooral dit parcours uh, de koers meer open maakt. Ik denk dat er een, een grotere kans is in ieder geval dat, er, dat er ook uh, toppers, goede klimmers al aangevallen uh, op de Keutenberg. Of uh, verder, verder voor de finish in ieder geval dan, dan, dan, dan vorig jaar. En uh, zeker die laatste, laatste lusje ook met de Berg erbij, dat, dat maakt het ook wel uh, ja, lastig. Heb je, in ieder geval, je hebt dan de Kouwberg gedaan, draait bovenop meteen rechtsaf naar beneden, een smalle afdaling en dan meteen de Geulemerberg. En dat is best wel uh, ja, een lastige, lastige klim uh, erbij nog. Dus uh, ja, ik denk wel dat de, in ieder geval op dit parcours en ook, ook dat de finish natuurlijk uh, niet, niet meteen op de Kouwberg ligt, maar anderhalf kilometer verder... Dat er, uh, meer renners kunnen winnen. Dat is precies de bedoeling van koersdirecteur Leo van Vliet. En dus bouwt hij de finish op een nieuwe plek op. Die lijnen... Nee, maar dat komt wel goed. We moeten hem naar voren en dan moet je hem stellen. Het is winterig op de finish. De nieuwe finish van de Amstel Gold Race. Hier zal zondag de Gold Race dus je Anderhalf kilometer ongeveer achter de Kouwberg... waar hij vorig jaar nog finishde en de jaren daarvoor. zitten in de VIP-tent... Een van de VIP-tenten met de koersdirecteur Leo van Vliet. Ja, dat, is, dat is nogal een grote verandering vergeleken met de andere jaren. Maar wat gaat er nog meer veranderen? Nee, hopelijk eh, wordt de koers een beetje spannender op het laatst. De koers zit het laatste jaar een beetje op slot. Ja, dat is zo'n algemene trend natuurlijk in alle wedstrijden. Dat er steeds meer gewacht wordt, gewacht wordt tot de laatste ja, moeilijke hindernis. En uh, ja, we hopen door dat parcours zo te veranderen uh, ja, een beetje een interessantere koers te maken. Een interessantere koers dus. En als het even kan, een interessante winnaar. En dan wil Van Vliet eigenlijk het liefst een Nederlander. Maar ja, Robert Geesink en Wout Poels doen niet mee. Tot zijn spijt. Nou ja, uh, Geesink is een keer derde geworden hier. Dus dan, dan weet je dat je deze koers aanrijdt. En de laatste paar jaar heeft hij, heeft hij niet een echt een gelukkige Amsterdam Goldrace gereden. Dus dat zal zijn motivatie zijn. Nou, dat kan ik ook wel een beetje begrijpen. En Poels hebben ook nog niet echt een goede Amstel Coldrace gereden. Die wil alles op de Waalse pijl zetten. Maar ja. Kijk, ik zou het leuker vinden als ze wel rijden. Dus wat zij daarmee bedoelen, dat moeten, moeten zij zelf maar uitleggen aan je. Ja. Maar, maar goed, snap je het als... als... Ik denk voor het Nederlandse publiek. Ja, die komen toch voor zulke soort renners. Ja, dus ben jij als koersdirecteur teleurgesteld? Nee, ja, teleurgesteld ben ik niet zo gauw. Want omdat ik, ik kijk, je, je moet kijken naar de renners die er wel zijn. Ja. Dus... Alleen als een journaliste mij vraagt wat veer ervan... dan zeg ik dat ik het jammer vind. Maar teleurgesteld is natuurlijk een heel ander woord. En Van Vliet heeft natuurlijk altijd nog Pauke Mollema om voor te duimen. Het ging lekker met Mollema dit seizoen. Hij reed met de beste mee in de Tireno Adriatico. Maar toen kwam de grote tegenvaller. Hij werd ineens ziek. Nou, gewoon een griep. En, uh, ja, gewoon moe, moe hoofdpijn, koorts. En, uh, een paar dagen echt, uh, echt slecht geweest. En uh, de hele dag op de bank gelegen. En, uh, ja, dat was jammer. Daardoor miste ik de ronde van basklant. En dat was, toch, ja, dat was toch wel de ideale voorbereiding eigenlijk. Uh, uh, ja, die ik vorig jaar ook gedaan had. En toen ik daar derde werd op, uh, ja, op, deze, op deze week met Amstel wel uh, spel en luik. En dat ging uh, helaas niet door. Aan de andere kant, ja, het zegt ook lang niet alles, hè, verstoorde voorbereiding. Uh, kijk maar naar nou Van Marken bijvoorbeeld vorige week. Waar was je eigenlijk toen, uh, toen hij daar uh, bijna Cancelara versloeg? Ik zat thuis te kijken. Ik, uh, ik was nog in Spanje aan, uh, aan het trainen. Uh, weer een goede training gemaakt uh, die dag gelukkig. En, uh, ja, het was, was mooi om te zien uh, hoe hij daar natuurlijk zo van voorreed en hoe, hoe de hele ploeg uh, zich liet zien. Hij had inderdaad ook geen, uh, geen ideale voorbereiding op, op Parijs-Roubert met uh, knieklachten uh, in de Tirreno en, uh, en daar uitgevallen. Uh, het zou mooi zijn als, uh, als ik hetzelfde kan uh, deze week. Ja. Je denkt aan winnen? Ja, dat, dat zou heel mooi zijn. Ja. En, uh, op zich uh, heb ik afgelopen week heel goed getraind. En, uh, ja, ik voel, voel me goed. Uh, op parcours getraind en echt uh, ja, intensief getraind. En, en dat voelde goed aan. Dus uh, ja, ik kijk wel met vertrou vertrouwen uit dan naar de Amstel we horen een bijdrage van Steven Dadebout. We gaan eens kijken naar de wedstrijden die straks beginnen. Over een uh, minuut of vier. NAC NEC is de eerste, Bas Tichler. zit daar. Uh, NEC denkt dat het nog steeds Europa in kan. En NAC, ja, misschien hebben ze nog een puntje nodig, Bas. Ja, dat is grappig, want dat zegt het gevoel inderdaad. Uh, tegelijkertijd het verschil tussen NAC en nek, dat mag je dus vandaag zeggen... is maar vijf punten, dus dat verschil is helemaal niet zo groot. Zou NAC vandaag winnen, staan ze bijna naast NEC. Dus wie weet wat er dan nog in het vat zit... Tegelijkertijd, zo lang duurt het allemaal niet meer deze competitie. Dus dan is Spijt ook wel weer veel. Maar het zit allemaal dichter bij elkaar dan je denkt. Bij Nak geen Bottegien, Die is geschorst omdat hij vorige week in Arnhem een beetje een domme gele kaart kreeg. Uh, Lurling is er wel weer bij. Die had last van zijn buikspier. Miste bijvoorbeeld ook de wedstrijd van vorige week. Maar staat nu wel weer in de spits. Dat gaat dan ten koste van Rick ten voorde. En het probleem achterin vanwege het, dus het uh, niet mee kunnen spelen van Erik Botteguien. Is dan gerepareerd door Buis een linie naar achteren te schuiven. En Buis en Luiks zijn dan de centrale verdedigers vanavond bij NAC. En bij NEC, daar is eigenlijk maar één probleem dat te repareren was. Dat probleem heette Nick van der Velde Die dacht NEC heeft pas zeven rode kaarten gekregen. Laat ik nog eens iets doms doen, zodat ik de achtste ben. Nou, dat lukte wel tegen AZ. Hij kreeg rood en is geschorst. En voor hem komt dan Valkenburg, gehuurd van AZ in het elftal. Eh, dat zal hem dan wel weer goed doen. Want hij had zich vermoedelijk er ook wat meer voorgesteld van zijn tijdelijke opgang naar Nijmegen. Uh, dus die komt in het elftal, de rest blijft dan staan. Uh, en als je het nou hebt over vorm, dan mag je zeggen dat Nakket in algemene zin na de winterstop natuurlijk gewoon goed doet. Hoewel de glans er de laatste weken een tikkeltje vanaf lijkt, maar oké. Okay. En dat NEC al bijna twee maanden niet meer gewonnen heeft. De laatste zege is van 22 februari bij Willem II. En daarna vier keer verloren en één keer gelijk gespeeld. Dat was dus afgelopen week tegen AZ. Nou ja, op zich ingrediënten genoeg om een uh, aardig avondje voetbal mogelijk te maken in de motregen... Lente of niet, in de mottenregen in Breda. Fortuna KZ dan, het korfbal, Ayal ah, van bij de rust. Het is op vijf seconden na, is het rust. En dan is er nog één schotpoging en die gaat erin, maar wordt afgefloten. Het zit erop in de eerste helft. En Kazet komt in de wedstrijd. Tim Bakker scoort een goal. En dat is een teken. Dat is een teken dat Kazet dat op stoom komt. Er staat nog steeds die marge. Er is 13-12 nu bij Rust. Fortuna staat nog steeds voor. Maar die marge staat er al sinds het begin. Fortuna krijgt het wel steeds moeilijker. Scoren moet over steeds meer schijven, steeds verder weg van de korf, omdat steeds. De KZ steeds feller is gaan verdedigen. Ze gaan er nog wel in, die ballen. En ze willen zo graag van Fortuna. Maar aan alles voel je dat het steeds moeilijker wordt. Met 13-12 voorsprong gaat Fortuna de rust in. En over een paar minuten begint ook Heracles tegen Groningen. Twee ploegen die zich wat degraderen betreft geen enkele zorg meer hoeven te maken. Maar twee ploegen die nog wel misschien goede hoop hebben op play-offs. Nou, sterker nog, bij winst van FC Groningen. De wedstrijd over een paar tellen begonnen Als Pieter Vink zo meteen geblazen heeft. Als Groningen wint, kan het met een beetje geluk opeens maar zevende staan. Terwijl er nu is afgetrapt door Herakles. Dat gebeurde door Veinovic en Thomas Bruns. De laatste is terug in het elftal. De bal, je ziet dat toch opvallend vaak. Vanaf de aftrap meteen op de Groningse helft door Herakles over de zijlijnen getrapt. Maar Bruns voor Duarte, geblesseerd wel een paar weken aan de hemstring. Als middenvelder Schenkeveld weer beschikbaar in de verdediging bij de Almelo'ers. Tewierik daardoor op de bank. Net als Gaudier die echt gepasseerd is wegens slechte vorm. Paul Jitsch als linksbenige speler als rechtsbuiten opgesteld door Peter Bos. En Everton komt dan in de basis aan de linkerkant bij de ploeg uit Almelo. Die aanvalt. Castellion probeert te schieten. Maar dat lukt niet. Een lange bal vanuit het middenveld. Hij komt rechts in het strafschopgebied terecht. Hij vorige week in de arena zwaar geattaqueerd door Kenneth Vermeer, die gek genoeg daartegen nog in beroep durven te gaan. Maar die zal zijn tweede duel schorsing gewoon gaan uitzitten. En Castellion komt dus niet aan de bal. Bizot heeft getrapt voor Groningen. De keeperstrap 1 wijze ging, wel een belangrijke. Want Van Dijk, de centrumverdediger, is er niet bij en wordt vervangen door een debutant onder nummer 32, Timo Letschert. Een uitstervend soort speelde nog bij de profclub Haarlem bij Ajax. En kwam deze zomer van Herenveen als middenvelder. Maar nu centrumverdediger. Nou, u heeft het gehoord, op het veld nog niet heel veel gebeurt. Behalve die paas op Castellion. Anderhalve minuut op de klok. Herakles Groningen, 0-0. Naknek, toch wel leuk dat we dat mogen zeggen, Bas Nou en volgende week, daar kun je lol op, is neckpack. Dan weet je het vast. <laughs> uh, de wedstrijd is in gang gezet. Nou hebben we een Belgische scheidsrechter, Geldhof. Die meteen bij de aftrap van Nak... Al moest uh, ingrijpen omdat dat niet goed ging. De bal moet naar voren worden gespeeld. En dat deden Lurding en Goedelje niet. Die bleef eigenlijk liggen. Toen keek Goedelje naar de scheidsrechter. En die denkt nou ik speel hem toch gewoon naar achteren. Het zal allemaal wel mogen. En toen moest de scheidsrechter, de heer Geldhof, dus. Voor ons onbekend, maar in België bekend. Moest hard lachen. Hij zei nee zo werkt het niet. We gaan de aftrap gewoon nog een keer doen. Toen had iemand in het stadion de klok al wel vast voor de zekerheid ingeduwd. Dus de eerste 21 seconden van de wedstrijd zijn we kwijt. En we hebben er inmiddels 55 min 21 officieel maar Hoe opzitten. is dat eigenlijk als die aftrap over moet? Wanneer beginnen ze dan te tellen met de tijd? Nou ja, ik neem aan dat als de aftrap geweest is, want dan is de wedstrijd in gang gezet. Volgens mij kan je niet een overtreding maken als de wedstrijd nog niet be uh, bezig is. Gaan we opzoeken. Interessante <laughs> kwestie. minuut op de klok, die dus naar mijn smaak niet helemaal meer klopt, maar ach... NEC gaat een ingooi nemen. Dat doet het via Wil. Dat is de rechtsachter van NEC. Die staat uh, 2-3 meter bij de cornervlag vandaan. En die uh, kijkt dus in een gebied waar heel veel drukte ontstaan is. Zo vlak voor zijn neus. Dan moet hij de bal eruit gooien. Dan wordt hij door Goudelje de andere kant weer opgekopt. En uh, ja, dan zou hij voor de voeten moeten komen van Van Eijden. Dat gebeurt ook wel. Maar Van Eijden heeft gezien dat Hooi daar onmogelijk nog bij kan komen. En laat de bal rustig over de eigen achterlijn lopen. En zo uh, is de wedstrijd in ieder geval in gang gezet. Dat is al heel wat. En uh, is het 0-0 in Breda. racht het niet mee. Ook 0-0 na bijna drie minuten balbezit voor Letchert. Uh, achterste verdediger van Groningen raakt niet in paniek van een uh, jagende Everton. Dat geldt wel voor zijn doelman die de bal niet goed raakt Marco Biesel. En hem ook inlevert Magnasco als rechtsback van Groningen. Moet dan de problemen oplossen en dat doet hij. Hoewel rond de middenlijn Vajnovic voor de thuisploeg weer heeft overgenomen. Ik hoorde Bas over wat de druilerige regen. Je staat bijna een soort van zomeravondzonnetje op een deel van het stadion. Temperatuur is nog niet helemaal. Juf van het, maar eindelijk is een keer geen dubbele onderbroeken meer vanavond. En dat is ook wel eens lekker. Ter hoogte van de middenlijn gaat Herakles lopen. Dat gaat het doen met centrumverdediger Rienstra. Aan de rechterkant gaat Paljic onderuit. Geen overtreding. Groningen wil weg aan de linkerkant, dat lukt niet. Paul is opnieuw in balbezit in duel met Burnett, gaat richting achterlijn. En dan is het een keeperstrap, hoewel veel mensen, en ik kan me daar iets bij voorstellen, denken dat Heracles de eerste corner van de wedstrijd verdient. Maar Bizot mag gaan trappen na bijna vier minuten en het is zoals gezegd 0-0. Roda en Vitesse zijn ook weer bezig, Reset. 0-2, de voorsprong voor Vitesse. Een minuutje zijn we bezig in de tweede helft. en Theo Jansen krijgt de bal op eigen helft, draait goed weg bij Donald de opening met de linkervoet. Maar opgevangen achterin bij Rode JC door Danilo en via Flederis wordt de bal dan opnieuw naar voren getrapt door Rode JC. Maar daar staat helemaal niemand. Ja, Theo Jansen, maar die speelt bij Vitesse. Weer heel sober zoals Jansen speelt. Een beetje de opbouw verzorgen van achteruit, corrigerend, veel coachend is zeer nadrukkelijk aanwezig ook weer in deze wedstrijd. Via van der Heijden gaat de bal naar Veldhuizen. Veldhuizen paast naar de rechterkant. Daar staat Kalas. Vitesse met de 0-2 voorsprong. Twee goals van Mike Havenaar. Het eerste half uur, nog maar eens gezegd, was echt niet goed aan de kant van de Arnhemmers. Heel slordig, heel mat. Het was eigenlijk wat lamlendig zoals Vitesse speelde. En de eerste kans zat er meteen in. Prachtige goal van Havenaar met een kopbal en vervolgens ook de 2-0 van Havenaar. In die stand staat nog steeds op het bord. En Bas Tichelen bij Naknek. Ja, 0-0. Vier minuten onderweg. Er is eigenlijk nog niets gebeurd dat vermelden waard is. Er is een ingooi aan de rechterkant voor Wil. Dat heb ik mezelf ook al eerder horen zeggen vanavond. Nu staat hij ter hoogte van de middenlijn. Wil die contact zoeken met voor. Die zich wel kinderlijk eenvoudig van de bal laat zetten door Gillissen. Nog altijd met masker. Want uh, brak een paar weken geleden op de training zijn neus na een botsing met... Terwijl er nu twee ballen op het veld liggen. Dat is dan ook gek met die scheidsrechter. Die laat de aftrap opnieuw nemen omdat de bal geen millimeter naar voren gegaan is. En dan zijn er twee ballen op het veld. En dan zegt hij nee joh, voetballen maar. Want dat uh, vinden we prima. De ene bal is nu weer weg. En de andere bal ligt aan de voeten van Valkenburg. Die zo van slag is van het een en ander. Dat hij een simpel paasje dat over 6, 7 meter aankomt van Koolwijk over zijn schoenen laat lopen. En dan uh, komt er een ingooi voor Nak aan de rechterkant van het veld. Dan is de rover de man, de Bel die dat mag doen halverwege zijn eigen helft. Die uh, moet de bal nu vergooien. Goedelje gaat de lucht in wordt afgetroefd door Kolwijk. Dan komt de bal opnieuw bij de zijlijn aan. Dan denk ik dat Valkenburg een duwtje in zijn rug krijgt van de rover. Dat is inderdaad het geval. En dan krijgt NEC een vrije schop. Vijf minuten onderweg. We gaan vooral de scheidsrechter goed in de gaten houden. 0-0. In Rijkles Groningen racht dan niet mee. Ja, toch een kans voor de ridder. Hij uh, ja, met een behoorlijke mogelijkheid. De ridder, de Leeuw, natuurlijk van Groningen. 6,5 minuut bijna gevoetbald. Corner gezien. Bal moet nu worden gegooid bij de eigen corner, vlak, vlakbij. Door Herakles. De bal kwam van Kierum. Kwakman kopte, Ze appelleerde voor Hens. Daar wilde Vink niet aan. En toen was het uh, ja, de Leeuw met een soort van omhaal. Bij de voorste paal zocht een lange hoek. Maar de bal ging voorlangs. Dat was eigenlijk de eerste serieuze kans van deze wedstrijd. Waarin Groningen wel volwassen voor de dag komt. En Herakles het spel toch ook een beetje aan de bezoekers uit het noorden. Laat verrassend. Want dan breng je je tegenstander vanzelf wel in de wedstrijd. Groningen opnieuw zoeken naar mensen voorin. Bijvoorbeeld naar Andras Kierum komt er niet aan. Geldt wel voor Texera. Die legt de bal terug tot op het middenveld. Maar Lienk maar net met een sliding om de bal in de ploeg te houden. In de middencirkel dus en Burnett nu aan de linkerkant met matige controle. Krijgt de bal een meter of twee voor de middenlijn van Kwakman aangespeeld. Burnett houdt hem niet in de voeten. Dat betekent overname nu van Herakles richting de achterlijn. Nee, toch naar binnen. Paljits. Dan de sliding van Kwakman. En dan kan Groningen via de rechterkant van het veld via de Leeuwweg... Die kreeg een kans, maar benutten hem niet. En zo staat het na dik 7 minuten voetballen nog steeds 0-0. Vitesse alles onder controle in de tweede helft, Richard? Ja, zeker weten. De eerste vijf minuten het meeste balbezit. Ook nu weer aan de... Nee, het is eigenlijk een beetje in de as van het veld. Het is Ibarra die probeert weg te draaien bij Donald. Die herstelt zich in tweede instantie. bal wordt opgevangen dan opnieuw door Vitesse via Jansen. Hakballetje achteruit naar Van Aanholt. de linksback Van Aanholt terug naar Jansen. Hoge bal dan richting Havenaar, maar weggekopt door de Lorsje. Invallen dus aan de kant van Rode JC dat de eerste 5-6 minuten van deze tweede helft teleurstelt. Door heel veel ballen inlevert en Vitesse nu met uh, Kasia en de Moesje. Wat doet de scheidsrechter? Nadeel voor de Moesje. dus een vrije bal voor Vitesse. En via Van der Heijden gaat het dan weer helemaal terug naar Kalas. Ik zie vooralsnog in de tweede helft weinig problemen voor de Arnhemmers. Twee goals van Mike Havenaar en Rode AC nog geen kans gehad in de tweede helft. Bas, tegenover houdt de scheidsrechter in de gaten. Maar het is wel een Belg, maar hij wil er niet vooruit komen, Bas. Want hij loopt in het oranje. Ja... Ja, dat uh, is een uh, goede schutkleur hier. Wat hij uh, misschien een beetje met zijn kledenkeuze en daarmee bezig te zijn vergeten is om gewoon op te letten. Want de aftrap, dat had hij heel goed in de smies, hè. dat hebben we gezien. Vervolgens mist hij twee ballen in het veld. En mist hij zo even een flinke overtraining van de rover op Valkenburg. Die geblesseerd raakt aan de voet. De rover gaat hem echt op zijn voet staan. Dat je er geen geil voor geeft, dat kan nog een beslissing zijn. Ik denk dat het op zijn plaats zou zijn geweest. Maar dat je het niet ziet en er niet voor fluit. Dat is opnieuw een klein minnetje achter de naam van meneer uh, Geldhof nou, kun je op alle slakken zout leggen, maar uh, voorlopig de eerste 7,5 minuten moet ik tot de conclusie komen dat ik wel eens betere scheidsrechters heb gezien. Maar goed, de avond is nog jong. Goedelje aan de bal in de middencirkel. Probeert contact te zoeken met Seuntjes. Seuntjes aan de rechterkant kan de bal bij de rover kwijt. Maar ja, wat doet hij nou eigenlijk? Die ziet de bal komen, die is wel te hoog. Maar alsof hij verblind wordt. Misschien kijkt hij tegen de lichtmasten in. Schiet de bal eigenlijk op een decimeter over zijn kruin, rolt over de zijlijn en geeft dan de gelegenheid aan NSC om te gaan gooien. De beide keepers hebben in de eerste acht minuten van deze wedstrijd nog niets te doen gehad. Die hadden nog binnen kunnen blijven. En Lurling wil combineren voor Nakma. Doet dat dik op de eigen helft. Kies dan er ook nog voor om de bal bij Gilles in te leveren waar het eigenlijk niet kan. En zo neemt NEC op het middenveld dan weer over. Na acht minuten bij 0-0 stand. Och, het wordt nog misschien best een leuke avond als je gewoon veel naar die scheidsrechter kijkt. <hijen> Ja, Groningen, racht daar niet mee. Het u nou Geldhof of Geldwolf? Nee, Ik, Geldhof. Nee, Geldhof. Geldhof. nee, nee wel, wel goed luisteren. Hè? <laughs> Bas ja, vertelt het erg goed. <laughs> Oké, okay, voorbeeld aannemen, waar je zeggen. 10 minuten gevoetbald en het is wel een gelijk opgaand duel. Nou ja, Bas, ja, wel, die staat op wel heel aan mijn hoogte. 10 minuten gevoetbald, bijna 0-0 stand. Rienstra, randteigen, strafschopgebied bij Herakles. Fijn of iets. als van het veld zoekt de middenlijn... Dan is het vervolgens Thomas Bruns en even terug, even naar binnen gespeeld door Paulijs Castellion, meest vooruitgeschoven man. Neemt aan in de as van het veld. Legt hem richting de Veinovic aan de rechterkant. Opening helemaal over de breedte van het veld. Waar Everton nu het duel moet gaan opzoeken met Manjasko. Die wint door zijn voet ertussen te steken. En Groningen weg via de Leeuw. En Linken. 20 meter buiten zijn eigen strafzopgebied. Richting middencirkel dan. De Leeuw, Burnett. Linkerkant. Hij heeft snelheid en ruimte om diep te gaan. Ziet dan wat ruimte voorin bij Kierum. Paasje naar Texera. Wat een mooie aanval van Groningen. Maar naast. En daar komen dan nog de handen bij van Remco Pasveer. Die een bijna zekere Groningse treffer dus toch weet te voorkomen. Een aanval die helemaal op de eigen helft begint. Snel uitgevoerd met Burnett aan de linkerkant. Kirem en uiteindelijk dus via de handschoenen van de keeper naastgeschoten door Texera. Hij is weer fit zijn concurrent Zeefuik. Maar die zit op de bank 0-0. Het scheelde niet veel. Maar de eerste goal, daar moeten we nog op wachten. Kan wel eens een heel lang seizoen worden voor Rode JC, Riesit van der Maarden? Ja, en het wordt steeds moeilijker voor Roda om de na-competitie te ontlopen. Echt een schrikbeeld natuurlijk voor de Limburgers. De eerste divisie, dat zou wat zijn. Veel geldproblemen hier ook in het diepe zuiden. Rode JC dat echt nog wel wat punten nodig heeft om de na-competitie te ontlopen. Voorlopig staan ze op de 16e plaats. En vier punten daarboven staan AZ en RKC, de twee concurrenten van dit moment. Als je kijkt naar de tweede helft bij de 0-2 voorsprong van Vitesse tot nu toe, dan is het... Uh... Rode EC dat zwak is begonnen aan de tweede helft. Het is Vitesse dat het balletje simpel, makkelijk laat rondgaan. Speelt met heel veel vertrouwen, met veel flair. En ik denk dat er nog wel wat meer kansen gaan komen... voor de ploeg van Fred Rutte als het tenminste zo doorvoetbalt... als in de eerste 7, 8 minuten van de tweede helft. 0-2 dus de voorsprong van Vitesse. Kampioenskandidaat, twee goals van Mike Havenaar. Alexander Baljakin heeft zijn vierde Nederlandse damtitel gewonnen. Zijn grootste rivaal, Pim Meurs, kwam in de slotronde niet verder dan Remise... tegen Heijn Meijer... Meurs moest daardoor genoegen nemen met zilver. Aukers Cholma eindigde als derde. Bij Roda Vitesse is het 0-2. 10 minuten in de tweede helft. 10 minuten in de eerste helft. Naknek 0-0 en Herakles Groningen 0-0. De late wedstrijd straks is ADO tegen FC Twente. Tot zo, na het NOS Journaal. Foto zoekt familie. De Goebeng Boulevard, dat herken ik. Sterker nog...